Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballer Mohamed Ihataren is opgepakt. ...gebeurde gisteren in Amsterdam na een conflict in de relationele sfeer. Vanochtend is ook zijn huis in Vleuten doorzocht. De oudspeler van PSV en Ajax wordt vandaag verhoord en zit nog vast. Volgens de politie heeft de arrestatie niks te maken met de vorige keer dat hij werd opgepakt. Toen zou hij iemand bedreigd hebben. Iataren heeft tegenwoordig een contract bij het Italiaanse Juventus... ...maar wordt verhuurd aan Ajax. Alleen daar speelt hij al een tijdje niet mee... ...omdat hij bedreigingen zou krijgen uit het criminele circuit. En ook ging een van zijn auto's in vlammen op. Landen die lid zijn van de NAVO praten morgen over het leveren van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Defensieministers komen dan bij elkaar voor een tweedaags overleg. Oekraïne heeft al vaker gezegd dat ze heel graag die F-16's willen, maar de NAVO-landen hebben daar tot nu toe nog niet aan toegegeven. Qatar stuurt tienduizenden wooncontainers naar Turkije. Die werden eerder gebruikt op het WK om fans in te laten slapen. De wooncontainers staan nu in de hoofdstad van Qatar, Doha... en worden met vrachtschepen naar het getroffen gebied gebracht. Waarschijnlijk komen de eerste containers daar over een week aan. De VN schat dat een miljoen mensen dakloos zijn geraakt door de aardbeving. En morgen dan wordt in Groningen het afval weer opgehaald. Die stad was nu aan de beurt in een reeks van stakende afvalophalers die vinden dat ze meer loon moeten krijgen. Deze vrouw heeft er wel wat begrip voor. Begrijp de stakers ook wel, maar het is wel een beetje vervelend. Vooral glas voor je fiets. Ja, absoluut. En dat stinkt ook wel een beetje, hè, of niet? Nou, dat merk ik niet eens eigenlijk. Dus dat raakt meestal niet zo fris. Ik woon hier in de binnenstad, dus ik ben wel wat gewend. Ja, hopelijk zijn ze in Den Haag ook wat gewend. Daar wordt vandaag tot en met woensdag gestaakt. En in Rotterdam wordt vanaf woensdag zes dagen lang het afval niet opgehaald. Het weer, de zon schijnt. Alleen in Groningen en Friesland is het nog wat bewolkt. Maar met een beetje mazzel is daar ook straks nog eventjes stralend weertje. Morgen is het opnieuw zonnig, droog. Er staat weinig wind. Het wordt een graad of twaalf. Update. Update. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij Schiphol een file van 4 kilometer. De vertraging is een kwartier, er zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat gaan we nu niet eh, nog een keer doen. Hè? Half drie al het bericht gedaan, eh, Benno. Dus eh, nee, nee. daar is het eh, geen tijd meer voor. Maar oh, we nee. doen wel de eh, Crowded House in uh, Weather with you. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. 8 graden. Momenteel hier eh, op de Brederozes dus op de Gerkenstraat. Vlakbij het eh, pand van eh, ZFM. Ja. En in, uh, ja, bij uh, de Wim Getterbach is het net even warmer. Nee, even warmer, ja. Even warmer. Het is altijd even warmer met Wim Getterbach. <laughs> Zeker, volgens mij wel. Ja. Nou ja, wat gaan we in het uh, tweede uur allemaal doen? Uh, goedemiddag trouwens uh, nogmaals, iedereen. En uh, nou, jij, jij hebt nieuws voor het voetbal. Ja, er is uh, net gescoord door uh, Buts Water. Die uh, scoorde weer... En op dit moment 2-0 staan we voor tegen de Koninklijke. Kijk, dat is het nieuws waar we op zitten te wachten. Zeker, dat zijn mooie berichten daar vanaf Duintjesveld. En in dit uur staan we eigenlijk in het teken van de evenementen... wat we allemaal de komende weken kunnen gaan verwachten in Zandvoort en omgeving. Dus daar heb ik eigenlijk een hele lijstje van, van wat er allemaal te beleven valt. Nou, ik ben heel benieuwd, Benno. Ja, dus dat is eigenlijk het... En nog wat anders. En uiteraard voetbal ja, dat blijft natuurlijk heel volgen, want ja, ik neem aan dat... Hoe lang hebben we nu gespeeld? Zitten we nu Het gaat wel lekker. Nee, het is... Nou ja, nog tien minuten en dan is rust. Oh ja, nou, ik volg wel... Ja, ik wil niet te lopen stoken, maar dat die HFC wel terug gaat komen natuurlijk. Dat is... Je krijgt gewoon... Ja, jij bent lekker bezig. nee maar S.V. Zandvoort kreeg ook altijd donderpreken in de rust van de trainer. Dat is waar. En dan ging ze in de tweede helft veel beter spelen. Zeker, naar woorden van Jan van de leden. Daarom. Dus. Verder uh, heb jij nog gevolgd uh, met de Amerikanen. Want die zijn flink uh, in de lucht aan het uh, schieten. Oh. Zo hebben ze van de week hebben ze een uh, luchtballon uh, naar beneden gehad van, ja. uh, van China. Ja. Is, is een spionageballon. Is waarschijnlijk. Ze blijven, ja, ze blijven schieten. Ze dus. blijven schieten, want yes. ze hebben nu een UFO naar beneden. <laughs> ja, echt. <laughs> ze weten nog niet uh, wat het is, maar ze weten wel ja. precies dat het net zo groot is als een auto. Maar uh, oh. verder hebben ze geen idee uh, wat het is. Bijkomende schaders. Vlieg, vliegende auto Vliegen in, in, in de lucht. Geweldig. Dus, maar 40 jaar geleden was er ja. een, een, een de jonge dame, oh, die waarschuwde al de Amerikanen van uh, pas op, want uh, er komen heel wat uh, ballonnetjes aan. Uh. Het zijn er 99. 99. 99. Hoi, oh, ja, zo kom je Ja, Nena. Nou oh, ja. you yeah. deze platen weer eens uh, terug te horen. Robin Schulz en uh, Mr. Props. En uh, Wave After Wave. We gaan weer naar het uh, Duitsersvel toe, want uh, ja, we hadden net uh, goed nieuws uh, voor de luisteraars. Uh, Jan, dat uh, studie jij door. 2-0. Is het nog steeds al uh, daar op het veld? Het is nog steeds 2-0. Mooi. We zijn nu weer in de aanval, maar het was een schitterende solo van Bud Water. Die ging vijf, uh, zes man voorbij en die liep zelf de bal op de doel in. Lekker. Ja. En even daarvoor had hij een nog grotere kans gekregen, waarbij hij alleen voor de keeper kwam. Toen wilde hij de keeper omspelen. maar ja, de keeper pakte hem niet goed. Dus nou, die had hij die bal gewoon langs de keeper moeten spelen. Ja, maar But is uh, op zich uh, wel lekker bezig uh, vandaag. Ja, dat is zeker. Als je helemaal als je vorm is, dan gaat het goed. En dat zei ik in het begin al, hè. hij is heel grillig, hij kan zomaar een bal verliezen of in de verkeerde voeten spelen. Maar hij kan ook wereldacties hebben. En hij heeft natuurlijk ook een geweldig schot. Ja, ja, ja, ja. Wat, uh, ja dat Ja, dat doelpunt, uh, daar kon de, kon de keeper echt niet uh, bij komen of uh, scheelde het niet zoveel? Uh, dat tweede, tweede doelpunt. Tweede doelpunt, ja. Nee, ja, dat was, de keeper was kansloos. Kijk. Op dat moment. En uh, de, verder is het, uh, het spel gewoon heel erg uh, open gebleven. We hebben zien van de aanvallen. Wij verdedigen goed, HC verdedigen goed en, en de keeper is nog goed te werk. Het is dus we een hele leuke wedstrijd om te zien. Zeker, maar dat betekent ook dat we een spannende tweede helft kunnen gaan verwachten... ...en dat uh, Haarlem toch nog wel wat terug gaat proberen te doen natuurlijk. Nou ja, Er lopen al uh, twee wissels nu uh, langs de kant van HC, dus uh, dat loopt nog wat voor de tweede helft. Zeker, nou ja... Dan hebben, we, dan hebben wij het flauwe windje mee. Ik denk dat het wel gaat schelen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is uh, in het voordeel. Ja. Nou ja, jij gaat uh, ook de tweede helft uiteraard... Uh, weer uh, verslaan uh, voor ons op de radio. We horen het uh, straks van je, Jan. Tot straks, Rob. Tot straks, dankjewel Mooi, he, voor dan. uh, dit moment. Ja, wat uh, goed nieuws, hè, he, 2-0. Heerlijk. Dat is zo vlak voor rust. Ja. Helemaal niet uh, verkeerd, zometeen de tweede helft. En uh, die blijven uiteraard ook volgen bij je eigen lokale radio CFM. We waren van de week jarig 33 jaar geworden op 9 februari. Uh. Single, hè? Dat was uh, de nieuwe single van uh, Rita Ora. Ja, je zei het al aan het begin van uh, deel 2 van uh, dit programma... ben ja. nou uh, veel aandacht voor evenementen vanmiddag. Ja, want uh, het is een behoorlijk lijstje geworden. En uh, hele diverse evenementjes, of evenementen, want er zit natuurlijk ook een, uh, een grote tussen... We beginnen even hier in Zandvoort. Erik J. Kolen die heeft, zoals jullie weten, een tentoonstelling klaar. Lijnen te zien tot en met 2 april 1700 uur. Uh, Erik schreef op zijn LinkedIn-pagina... Uh, dat uh, het lesmateriaal voor zijn tekenworkshops in het Museum is uh, binnen. En, uh, of is naar de drukker. Uh, zijn eerste workshop is uh, aanstaande 26 februari. De tweede 26 maart. Maar die zijn alle twee al volgeboekt. Maar hij is in keiharde onderhandeling om een derde workshop te geven. Die man is waanzinnig populair. Uh, verder gaat, eens uh, even kijken... 27 maart er vindt er een jaarlijkse sterrengala plaats in een Philharmonie Ik kan dat nooit uit mijn bek krijgen. Nee, ik kan het niet Ik heb er ook moeite mee. Uh, en daar is een vast onderdeel van een gala is een grote veiling... waarvan de opbrengst voor het SOS kinderdorpen gaat. En uh, Erik levert jaarlijks een bijdrage aan deze veiling. En voor de Grand Prix, of uh, autosportliefhebbers... hij gaat een van zijn Grand Prix illustraties gesigneerd... gaat hij daar uh, voor beschikking stellen. Wow. Dus daar kan op geboden worden... Op 27 maart. Dus zet dat in je agenda. Nou hebben we het toch over... dit uh, art theater met die hele moeilijke naam. Uh, Inhalen in ieder geval... op de Lange uh, uh, Begijnstraat. Ja, toch? precies. Ja, op de Lange Begijnstraat. Veel harmonie. Uh, daar is natuurlijk... maandag, uh, uh, 13 februari... is daar het Benefietconcert. En daar doen nogal wat... artiesten aan mee. Wilke Alberti, Douw Bob, uh, Leonie Jonsen... Uh, Veeklaassen... Um, Wassim Arslan... en is even... Kijk, Cor Bakkertje, die komt waarschijnlijk piano spelen. En Meral Polat, die uh, doet allemaal belangenoos mee. De presentatie is uh, handen van Jan Douwe-Kroeske. En uh, wat vertelde jij in het begin van de uitzendingen, Robert? Dus hij is uh, uitverkocht, hè? Ja, hij is al uh, uitverkocht. Hij is ja, uitverkocht. sinds vanmiddag. Dus, uh... Ja, nou, maar niet getreurd. Ja, het is allemaal te volgen via onze mediapartner. Zo moet ik dat zeggen. Mediapartner NH Nieuws. Uh, of uh, NH RT. NHRTV. Ik zeg het verkeerd. NHRTV. Dus je moet even naar de website gaan van NHRTV. En dan uh, nou, daar zullen ze wel een, uh, een linkje hebben waarmee je dat via de smart televisie of anders via je laptop of pc mee kan kijken. En natuurlijk ook via de kleinere Um, de iPads en telefoons weet Ja, maar ook. nog ook gewoon op uh, kanaal 30 uh, van Siggo. TV ook. Nog makkelijker. Gewoon nog op makkelijker. tv, kanaal 30. Ja. Natuurlijk, natuurlijk. GFM TV op 40 en uh, NATV in. op uh, kanaal 30. Ja, Het begint dus allemaal om 8 uur s'avonds, dat Benefietconcert. En aan het eind van avond wordt de check aangeboden aan Giro555. En ze hopen minimaal 40.000 euro op te halen. Nou waren die kaarten waren 35 euro. Ja. En dat gaat de opbrengst van de dranken en dergelijke gaat ook nog naar 555. Ja, maar dat is uitverkocht. Als je nou maandagavond gaat kijken via de livestream of via de tv... vergeet niet even een bijdrage te doen dan aan Giro555. Precies. Nou, ander nieuws is dat al 4000 wandelaars zich hebben ingeschreven voor de 30 van Zandvoort. Voor de 11e editie van de 30 van Zandvoort, die plaatsvindt op zaterdag 25 maart, hebben ze zich dus al 4000 mensen ingeschreven. Het staat er bekend, dit wandelevenement, om zijn afwisselende routes. Al dat blijft niet onopgemerkt bij Wandelliefhebbend Nederland. Deze editie kunnen alle wandelaars voor het eerst kiezen om een ronde op het circuit van Zandvoort te wandelen. Dat is natuurlijk leuk met die kombochten. En ruim 1 op de drie wandelaars kiest voor de One lap Dat is eh, maar liefst 4 kilometer. Dus dat tikt al aardig aan. En gaat het eh, in de vroege ochtend dus over het circuit. Eens even kijken. Er zijn nog eh, maar 600 extra tickets beschikbaar. Um... Dat gaat heel snel hoor. Ja, ja dat gaat heel snel. Ja, uh, dus, maar je kan ook nog voor langere afstanden kiezen tussen de 30 en de 18 kilometer. Uh, een van de hoogtepunten van de 30 kilometer route is het landgoed Duinen. In Kruidberg, dat is inderdaad ontzettend mooi. Daar en het is ook een uh, hotel-restaurant aanwezig, dus je kunt ook blijven slapen als je een beetje moe bent. <laughs> als je wil even liggen, dan is het ook goed. Dan de ruïne van Brederode en het Opluchthater, uh, daar gaan ze daar ook een, een glim van opvangen. Ja, de ruïne van Brederode zegt het woord al: is er een hoop stenen en, um, en veel ruzie momenteel om. De, want ze wilden de beheerder van de ruïne willen ze weg hebben. Tenminste het bestuur. En, uh, en andersom willen de vrijwilligers het bestuur weer weg hebben. Dus dat gaat uh, gezellig daar. In ieder geval inschrijven voor de 30 en de 18 kilometer... kan allemaal nog tot maandag 13 maart. En dat uh, doe je dan via de website 30vanZandvoort.nl Nou, tot zover even. Dat is makkelijk, weer heel ja. wat uh, evenementen. Nog ja. even aandacht, dus uh, ga geven voor uh, Giro 555. Vanwege die uh, ernstige aardbeving, uh, ja, heel veel doden en uh, zwaar gewonden daar, uh, Benno. Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, ja het is verschrikkelijk. Uh, dus uh, en, uh, de ellenders uh, volgens de media momenteel, uh, het, denken we, nou ja, we hebben de, uh, dus, de, dus de, wat er op het nieuws was, maar uh, ja, er wordt nu ook een beetje uh, hier en daar geschoten in de straten, van dat de Turken ontevreden zijn of uh, aan het plunderen zijn zelfs. Uh, wat? Dus, ja, ja, ja dus, uh, dat gaat er nogal per moment heftig aan toe. En de, de po Turkse politie die, uh, neutraliseert zoals ze, zoals dat. Noemen dan de plunderaars. Uh, en dat, gewoon, dat betekent neerschieten. Dus, uh, dus uh, ja, dat is uh, niet uh, heel vervelend. De Nederlanders die houden zich uh, goed en ze gaan nog gewoon door. Ik volg, uh, het is allemaal goed te volgen op de, op de, op de, op de internet. En, um, maar. Het zijn wel spannende tijden voor ze. Ze hebben heel veel geld nodig via Giro 555. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op Giro555.nl en daarom draaien we ook de nummer 1 plaat uit Turkije op dit moment. We'll I van de meest populaire platen uit Turkije. En uh, op dit moment uh, hoorde je ze op de zaterdagmiddag... uiteraard uh, ter ondersteuning van uh, ja, iedereen uh, die dat uh, nodig heeft... Uh, vanwege die uh, aardbeving uh, daar. Uh, en uiteraard ook in Syrië, Benno. Ja, inderdaad. En, uh, daarom hangt hier in Zandvoort uh, de vlag half stok uh, bij het raadhuis. Um, en dat blijft tot en met woensdag, begreep ik van jou, Rob. Klopt, uh, de landelijke actiedag hebben we dan. Ja. En uh, hiermee leven we dan mee natuurlijk met de uh, slachtoffers in Turkije en Syrië. En op verzoek van de Syrische gemeenschap in de regio is de keuze gemaakt om niet de Syrische vlag uh, te voeren. En dat vanwege waarschijnlijk vanwege de burgeroorlog al daar. Nou ja, miljoenen mensen zijn getroffen. Dat weten we inmiddels allemaal na die twee grote aardbevingen. Het gaat, uh, dat las ik in een ander bericht, dat, uh, want het was mij altijd een beetje onduidelijk. Hoe groot is dat bericht nou? En het schijnt dus groter dan Nederland te zijn. Ja, ja dus, wat een gebied, hè? Dat is natuurlijk Ongelooflijk. Je, stel dat je het hier zou gebeuren... zou dit het hele land dus bij betrokken zijn geweest. Um, nou, dus dat... Um, Even kijken. Nou, de burgemeester die is natuurlijk er allemaal mee begaan en leeft intens mee. En onze gedachten zijn dan natuurlijk bij de slachtoffers en hun diebaren. Um, dat als dus de burgemeester. Nou, ja, toch? nou, heel veel mensen kennen Turkije natuurlijk als het vakantieland, ja, Benno. Precies. Dus iedereen even wat geld overmaken voor de steun daar aan de slachtoffers in Turkije. En uiteraard ook Syrië. Dan hoorde ik trouwens van, uh, ja, iedereen kent het wel. Uh, je hebt het hele gebied daar in het zuiden, hè? Antalya en uh, Alanya. Ja. Als uh, inderdaad uh, bekende kust, of, uh, kustplaatsen en uh, gebieden. En uh, daar willen ze ook trouwens uh, nog uh, de slachtoffers uh, opvangen in die hotels uh, daar. Oh ja, dan heb je natuurlijk nog wel wat hotels. Hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, ik heb hier nog een update van de USAR, hè? onze Nederlandse reddingswerkers. Is een uh, update van uh, vanmiddag, uh, vanochtend uh, 5 voor 12. Het is ook een beetje... Ja, het is nogal wat, vijf voor twaalf. Even kijken over oh, wat schrijven zij. Um, ook vandaag zijn de reddingsgroepen... weer het veld in om te zoeken naar overlevenden. Het wordt steeds moeilijker... om nog levende slachtoffers te lokaliseren. De reddingsgroepen krijgen ook op straat... steeds minder meldingen van locaties... waar nog overlevenden gehoord zijn. De afgelopen periode... hebben onze reddingsgroepen te maken gekregen... met momenten van euforie... naar succesvolle redding. Maar snel daarna weer hele droevige... Situaties. Deze wisselen elkaar snel af. Het is een emotionele achtbaan, zo schrijven ze zelf. En ondertussen blijft ons team steunen op de helden thuis. Dat vind ik dan wel bijzonder. Ze zijn zelf de helden daar. Maar dan danken ze hun collega's die uh, zeg maar voor hun invallen. Want het zijn allemaal gewone ambulancepersoneel, politiepersoneel mm -hmm. en brandweermensen. Die daar uh, aan het werk zijn. En, maar ja, die, uh, hun, hun roosters moeten natuurlijk worden opgevangen door de collega's thuis. En daar wordt een, uh, een dank voor uitgesproken. Dat is dan wel bijzonder. Uh. Heel veel ellende. Ja. ja uh, dus nou ja, ze, onze mensen zijn nog druk bezig. Met uh, vooral bergen van slachtoffers, denk ik. En, uh, en doen hun uiterste best al daar. Dankjewel Benno voor deze update.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 Brengen wij op deze winter toch een beetje zomer bij je thuis? Hè? Ja. Jorda Santana en Corazon Espinado. We gaan voor de tweede helft van de wedstrijd FC Zandvoort, Koninklijke HFC, weer naar Duitsland. Jan van der Leden. Jan, hoe is het daar? Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag, Rob, voor de tweede keer, de derde keer. Uh, ja, we zijn eigenlijk ongewijzigd de kleeuwkamer uitgekomen. En de HFC lijkt wel met een officier begonnen te zijn. Maar echt gevaarlijk zijn ze nog niet geweest. Oké. Okay. Dus, uh, dus nee, er is eigenlijk weinig te melden. <laughs> nou, ja, <laughs> ja, nou ja, we zijn weer begonnen in ieder geval. In, uh, ja, nog, uh, nog weinig te vrezen van Haarlem dus. Hm? Jij zegt deze Haarlem, want het is HFC hè? Ja, dat is toch Haarlem of niet? Ze zitten toch in Heemstede? Oh, in Heemstede, oké. Okay. Van Slaan is toch Heemstede? Oh. Nee, ze is Haarlem, Jan. Uh. Is het zo? Ja, ja, ja, ja. ja. Oh. Maakt niet uit. Het, het is vlak op de grens van Heemstede. <laughs> er zit een bejaardenhuid tussen. Ja. <laughs> ja. Wat scheelt het? Wat scheelt het, ja. ja. Jacob in de hout, ja. ja oh ja, ik ken het uh, ja. daar uh, heel goed. En de blauwe ja. brug. Is, uh, is, dat, dat is het gescheel, Jan. Grenz, maar, grensgeval. We houden het op, uh, op uh, de Koninklijke HFC. Ja. Zeker, nou ja. Ja, aanval via. Ja? Via Raymond die bij Nijs Berg uitkwam. Zijn schot werd gekeerd, dat was zo jammer. Want ik had bijna je onderbroken met een schreeuw. Oké, oké, oké. Nou ja, ik hoor het wel weer als er wat gebeurt. Jan, dankjewel voor dit moment. Geniet van de wedstrijd, hè, daar? Bijna. Oké, tot zo. Hoi. Een lekkere disco van uh, Earth, Winter, Fire hoorde je, en uh, Let Us Screw. Ja, het is, uh, wat, wat zei nou? Radiodag, Dag? Hoe zit ja. dat uh, precies? Nou, ik, ik zal je even wat laten horen. Uh, ja, wacht even hoor. Ja, Eén seconde, even, zet ik even het schuifje open. Ja, komt die hè? Kan, ja. Die, kan ja, die? Ja, laat me horen. Radio Veronica. 9, 2, 2, 2. En deze keer wow, ook. Wow, dat en, klinkt ja. heel oud. Uh. Ja, en <laughs> deze keer je ook nog wel. Herinnert u zich deze nog? nog zeker nog, nog. wel, zeker wel. Nou, en deze jingles die zijn van uh, zaterdag 11 februari tot en met uh, dus vandaag. Vandaag zijn ze begonnen tot uh, vrijdagavond 17 februari. Maakt de Radio Veronica als vanouds live radio vanaf het beroemde Veronica-schip in Amsterdam. En dat ligt in de. NDSM-werf in Amsterdam. Amsterdam-Noord is dat. Um, en daar kan je bij zijn. Oh, leuk, ja, leuk, nou, leuk, is, leuk. Het is altijd wel leuk, zo'n uitzending. En dan, maar, uh, studio is nog uh, helemaal intact uh, uh, daar. Ik, ik heb geen idee, maar in ieder geval... het Veronica-schip is geopend voor bezoekers... op zaterdag en zondag van 12 tot 6 uur. En van maandag tot en met vrijdag... van 9 tot uh, 6 uur ook. Um, ik dacht dat het gratis was, maar in ieder geval... Je kan dat allemaal uh, kijken. En, um, en dat is uh, ja, gratis toegankelijk voor bezoekers die het leuk vinden... de kunst van radiomaker van dichtbij te aanschouwen. Ik denk niet meer dat ze met die oude platen... Uh, spelers aan de gang zijn. Dat, dat zou wel leuk zijn. Dat is, ja, dat was, dat was echt een kunst. Um, om het allemaal scherp te stellen en dergelijke aan de naald. Maar goed, um, dan is er ook nog uh, op het schip, uh, blijkbaar uh, toch groter dan je denkt, dat schip, uh, volledig, uh, het is een veronica Platenzaakte. Uh, gevuldig, volledig gevuld met 70 jaren vinyl. Dus wat voor jou, Rob, jij bent ook vier van de plaatjes. Ja, ja, zeker. En, Leuk, hoor. Uh, dus je kan daar uh, weer gezellig shoppen en de radio kijken. Um, en dat kan dus allemaal van vanaf vandaag tot en met 17 februari. Heb je nog wat uh, leuke jingles? Heb je er nog meer? Of niet? Oh, ik heb er nog wel eentje. Even kijken, hoor. Uh, ja, deze. Uh, ogenblik. Uh, daar komt hij. Uit zee dit is een een een op zee. Ja, mooi, mooi, mooi. Oh, wacht even. Ga toch door of? Uh... Ja, ja dus je kan ook weg bij druk. Oh, oh, hij blijft hangen, hij blijft ja, hangen. Nou, hij blijft hangen. Ja, blijft die hangen oh, oké. Okay, voor... ja, ja, mooie, mooie, jingles. Uh, weet je, kijk, deze plaat hebben ze daarvoor gebruikt. Ja, inderdaad. Toevallig had ik hem net klaarstaan. Dat oh, is echt ongelooflijk. Uh, dat is uiteraard uh, Dusty Springfield en de summer is over. The night runs away with the day. that was green is now hay Weet het bijna zeker. Deze plaat ga je dit weekend ook uh, horen op Veronica. Ja, zeker. Zeker weten. Die hoort er gewoon bij. De summer is over. Je hoort de Dusty Springfield. Wij gaan op het nieuws en weer van 4 uh, uur. Met nog zo'n Veronica plaat trouwens. Die ken je allemaal wel van. Hè, van de hitteraden. De Nederlands top 40. En dan gebruiken ze dit als uh, achtergrondgeluid. Uh, ja. De single van de BB&Q band. En Starlet. Tot zometeen.